Mevrouw Verona daalt de heuvel af. Een citaat van Jean Ray. Mijn hond is oud. Soms lijdt hij en zijn blik wordt smekend. Ik ben zijn God. Hij weet niet dat er achter de God die hij smeekt en die hem redden zal, een andere staat die hij niet ziet. Staat er nog een andere... Achter de onze. De hond kruipt voor mijn voeten. Voor wiens voeten moeten wij kruipen. Hoofdstuk 1 Ergens in de vele verhalenbanken die her en der zijn aangelegd om uit te kunnen putten wanneer de wereld een vertelling nodig heeft, moet de fabel zijn terug te vinden die ons zegt dat men bij zijn aankomst in het Rijk der Doden... Een kenmerk moet melden, slechts.